Het, het dodental na de overstromingen in Texas is opgelopen naar 82. Onder de doden zijn 28 kinderen. En er worden nog tientallen mensen vermist. De overstromingen ontstonden vrijdag toen in korte tijd veel regen viel... en het waterpeil in een rivier grazend snel steeg. Het is een puinhoop in de regio. Vrijdag wil president Trump het rampgebied bezoeken. De Israëlische premier Netanyahu is vandaag op bezoek bij Trump in het Witte Huis. Op de agenda staan onder meer een permanent akkoord met Iran en een wapenstilstand met Hamas in Gaza. Trump wil dat er komende weken een staakt het vuren van 60 dagen van kracht wordt. Volgens de president is Netanyahu al akkoord, maar die noemde de aanvullende voorwaarden van Hamas dit weekend nog onaanvaardbaar. Zo wil Hamas onder meer dat er meer noodhulp Gaza binnenkomt. Door een grote brand vannacht in een viswinkel in Amsterdam-West... zijn meerdere woningen ontruimd. De brand was snel uit, niemand raakte gewond. Vanwege de rook werden twaalf portiekwoningen ontruimd. Na een paar uur mochten de bewoners weer terug. De brandweer is nog even bezig met nablussen en sloopwerkzaamheden. En de Gold Cup, het voetbalkampioenschap van Midden- en Noord-Amerika... is gewonnen door Mexico. In de finale werd de VS met 2-1 verslagen... De Amerikanen kwamen snel op voorsprong. Raúl Jiménez maakte gelijk en eerder daarna zijn oud-ploeggenoot. De afgelopen week overleden Portugees Diogo Jota. De twee speelden in Engeland samen bij Wolverhampton Wanderers. De winnende goal werd 10 minuten voor tijd gemaakt door Edson Alvarez. De oud kop kopte raak. Mexico was de titelverdediger en heeft nu in totaal 10 keer de Gold Cup gewonnen. Het weer nog. Vannacht stevige buien met veel regen in korte tijd. en kans op onweer in Noord-Holland, Flevoland en Friesland... waarschuwt het KNMI daarom voor wateroverlast. Overdag ook buien en fris een graad of 19. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Dan vertelt hij zijn verhaal, onthult hij zijn geheim. Hoe die het voor elkaar kreeg, zo'n goede om te zijn. Wanneer ik hem vertel dat ik echt heel veel van hem hou krijgt hij tranen in de ogen en hij toont opeens verlang. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Aan die stalen tralies tussen al. Mijn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 is a hot or soft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 Ik heb getwijfeld over België omdat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zo, zo.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 Left elbow feed, say what I've got is what you need, a little left elbow feed, what I've got is what you need, just a left elbow feed, say what I've got is what you need, a little left elbow feed. Get the chill off your spine and let your body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 Van Dit is ZFM.